Het weer vannacht droog, het koelt af naar 3 tot 6 graden. Overdag eerst nog zon, in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 10 graden. Vrijdag en in het weekend wisselvallig herfstweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Weij. Hartelijk welkom in uh, Casa Luna. Mijn gast vannacht is Conny Jansen. Geef Corny Janssen, een verlaten station, een afvalverwerkingsplek... inclusief vuilnismannen, een verlaten fabriek... of een andere rafelrand van de wereld. En ze maakt er een feestje van. Een citaat uit een recensie van de nieuwe voorstelling van Corny Janssen danst... How long is now? En een oude tramremise kan ook heel goed als locatie in Rotterdam-Noord. Want daar gaat deze productie aanstaande zaterdag in première. Hartelijk welkom, Connie. Ja, twintig jaar zit jij in het vak. Het twintigjarige jubileum uh, wordt uh, gevierd. En nou ja, dat is kennelijk je handelsmerk. Dat je altijd van die verlaten uithoeken uitzoekt. Gekke plekken voor je voorstellingen. Waarom doe je dat eigenlijk? <laughs> ja, dat vragen heel veel mensen. Want het is natuurlijk een gigaklus om het te doen, om, ja. omdat het me enorm inspireert. Ik maak ook werk voor de, voor de theaters uiteraard. Toch wel? Ja, we komen elk jaar in alle schouwburgen in Nederland. Maar eens in de twee jaar vind ik het uh, enorm spannend... om uh, een plek op te zoeken waar je geen dans of geen muziek verwacht. En, maar ja, door zo'n plek helemaal te laten verkleuren en uh, te laten inspireren. Verkleuren? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, je, je, je komt zo'n ruimte binnen en je ervaart een bepaalde sfeer. En uh, ja, dat, daar... Daardoor ga je anders over dingen denken. Je gaat op een andere manier naar je eigen werk kijken. Je, al je keuzes laat je beïnvloeden daardoor. Dus uh, nu staan we in de ret remise Dat is een enorme grote ruimte met stenen, vloer en tram, verroeste tramrailsen. En een andere soort akoestiek en een hele andere sfeer. En je voelt een verleden wat daar, wat daar is een aangetaste ruimte. Ja, en dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat beïnvloedt je eigenlijk in alle keuzes die je maakt. Noem nog eens een uh, ruimte waar je voorstelling hebt gemaakt. Twee jaar geleden heb ik een voorstelling gemaakt op het dak uh, van uh, Station Hofplein in de buitenlucht. Nou oh ja, je zegt dat alsof het een normale zaak van de nee, wereld is. Niet. <laughs> ik weet ook veel mensen verslijten me voor gek dat ik hey, het hoor, doe, maar, maar als mensen het eens zien, het is wel zien. bijzonder. Het is super, het is super. Uh, het vergt heel veel uh, energie, artistiek, uh, productioneel, zakelijk, publicitair. Maar als je voelt dat iedereen, je hele team om je heen... iedereen binnen Conianse binnen danst, daar zo vol voor gaat... en uiteindelijk heb je die plek veroverd... en staat er iets wat daarvoor niet voor mogelijk gehouden werd... en daar komt het publiek op af. En die mensen zien hun eigen stad of die plek voor het eerst op deze manier. Ja, dat is, dat is uh, fantastisch. Ik dacht dat je dat ging zeggen, dat is magisch... Ja, dat is het ook. Ja. Dat is ook magisch. Hey, en, uh, ik was afgelopen maandag was ik, uh, in die Tremmermise in uh, Rotterdam, um, was een, uh, Nou, Jullie hadden een doorloop, hè? dus ik heb ja. een heel goed idee gekregen van, uh, van de voorstelling. Ik had wel een beetje medelijden met de dansers, of is dat nou echt belachelijk? Vinden die dat wel fijn om daar op zo'n <laughs> zo koude loods denken, ach, die spieren, en nou ja, het is toch iets heel anders dan een gladde theatervloer en een heerlijk verwarmde kleedkamer met een ja. koffieapparaat? Nou, dat is het zeker. Dus je moet ook. Wel, uh, ja, de dansers die bij mij werken, die vinden dat ook inspirerend. Ja. Want anders moet je niet bij Conianse Dans komen werken. Dat weten ze van tevoren. Ja, natuurlijk. Ze weten dat... Uh, en mensen kennen mijn werk. Dus ze weten ook als uh, ze zeggen auditeren voor mij. En ik, het gaat om een locatievoorstelling. Dat we een avontuur met elkaar aangaan. En wat andere dingen van je vraagt. En... Uh, maar er zijn ook ze die dat nou juist zo inspirerend vinden... Ja. omdat ze op een andere manier uitgedaagd worden... en op een andere manier zich artistiek in kunnen ontwikkelen. Ja. Eventjes voor de mensen die nu al weten dat ze dit gesprek... nog een keer willen luisteren of denken... oh, ik zou het graag willen horen, maar nu moet ik echt naar bed. Vanaf morgen is dit gesprek de podcast. Daarvoor moeten we gaan naar casaluna.nchv.nl. En dan kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Dan bent u altijd op de hoogte wat uh, de gasten zijn de komende week. Het is heel leuk. Ik ben zelf ook geabonneerd op die nieuwsbrief. Goed, ja. en meer informatie over deze uitzending... kunt u ook vinden op de site van Radio 1. Terug naar uh, Conny Jansen, mijn uh, gast van uh, vannacht. Twintig uh, jaar uh, choreograaf, maar ben je zelf ooit als danser begonnen? Ja, ja ik heb zelf ook gedanst. Uh, iets van negen jaar. En ik merkte, ik werkte toen met veel verschillende choreografen. En ik merkte dat ik zo een beetje begon mee te denken in stilte. Van al. En uh, dat ik zo uh, ook eigen ideeën aan het ontwikkelen was. En op een gegeven moment heb ik... Uh, dat je dacht, nou, zou ik toch anders gedaan ja, hebben. Ik zou ja, het ja. Zo, ik zou het <laughs> zo doen, maar ja, je hield nog je mond toen. Ja. En, uh, en op een gegeven moment heb ik uh, voor het eerst iets gemaakt. En ik zat in de zaal en ik, ik keek naar dat stuk... En toen voelde ik gewoon van dat ik... ja, het klinkt maf, maar bijna alsof je thuis komt. Omdat ik... voor mij is zelf iets maken, zelf een voorstelling maken... is, zou ik zeggen, de meest intieme manier... om met dans bezig te zijn. Omdat ik... Mijn verhaal vertel in mijn taal met de mensen die ik daarvoor kies. En dan helpt het wel als je zelf ook gedanst hebt. Omdat je dan. Mij wel. Ja. Nou ja, ja, de meeste choreografen hebben toch eerst zelf gedanst? Ja, maar er zijn ook uh, choreografen die dat niet hebben nee. gedaan. Als ik bedoel. Uh, Jan Faber bijvoorbeeld. Uh, dat is meer een beeldend kunstenaar. Uh, heel enkele keer ja, heb je mensen die op die manier toch uh, in die. In, in die dans terechtkomen. Voor mij is het heel belangrijk dat ik heb gedanst... Want ik, omdat ik het, het nog steeds lijfelijk voel, wat de dansers doen. Doe je het nog wel eens? Ik sta zelf niet meer op toneel, dan zou je niet blijven nee, worden. Dat, dat, nee, maar, nee, nee nou goed. Dat, maar in de studio doe ik wel ja, dingen voor. Maar... Want zoals Hans Vermanen, die is ondertussen 80. Ja. En ik weet dat hij, als hij een ballet instudeert... In dat hij soms, ook al is hij oud en, uh, en misschien krakkemikkig, dat weet ik niet, maar dat hij toch nog steeds dingen voordoet. Ja. Ja, ik denk dat ik soms dingen... Ik doe dingen ook soms voor, maar dan doe je het voor... Met vanuit de intentie dat je, dat je, je dan, de dansen iets wil leren. Dus je bent niet bezig met je eigen lichaam... om dat in je eigen lichaam helemaal te doen. Maar je bent bezig vaak met intentie aangeven... van uh, waar je de beweging vandaan moet halen... Mm -hmm. of waarom het scherp moet zijn of hoe je het rond moet maken. Dus je bent, terwijl je het voor doet, ben je eigenlijk bezig met dat lijf van die ander... Mm. En dat is een andere manier dan wanneer je dansen bent. Want dan kun je veel meer in je eigen lichaam zinken. Hm. En dus toen, to, toen ben je langzaam gewoon choreograaf geworden. Je dacht, dit is ja, het. Ja, dit, ja. ja. Ik, ik dacht, als ik in die dans verder moet. Dus het is eigenlijk heel organisch ja. gegaan. Hè? Dan, uh, als, ik, als ik daarin verder wil. Dan, uh, en als ik. Uh, dichter bij mezelf wil komen, moet ik eigenlijk zelf de dingen gaan maken. Ja, en dat is natuurlijk ideaal. Want als danser houdt het op een gegeven moment op... en als choreograaf kun je nog heel lang door. Ja. Daar zit geen eind aan, qua leeftijd bedoel ik. Nee, nee. In principe ja, niet. Nee, in principe nee, toch? niet, nee. nee. Maar goed, toen had je nog waarschijnlijk niet meteen dat idee... en dan wil ik ook uh, niet altijd in het theater, maar dan wil ik ook... Uh, Plek, gekke plekken, ik noem ze dan gek, maar bijzondere ja. plekken uitzoeken. Nou, Dat is raar, dat heb ik nooit zo beseft, maar als ik terugdenk naar twintig jaar geleden, toen ben ik uitgenodigd door, het, uh, door Paradiso. Ja. Daar ja. was twintig jaar geleden ooit een festival, dat heette het Zero Positive Festival. En toen werd ik vanuit de dansdiscipline uh, werd er gevraagd aan mij, wil jij een bijdrage leveren aan dit festival? En ik ging naar Paradiso toe en ik heb daar rondgekeken, want daar zou ik die voorstelling voor maken. En het eerste wat ik zei, van vind ik Hartstikke spannend en inspirerend en weet ik het wat. Maar mag dan het publiek op het toneel... en mag ik de dans maken in de ruimte waar normaal het publiek staat? Ik kwam die ruimte binnen ik dacht ik moet het omdraaien. Dus ik heb, ik heb, wij hebben gedanst uh, op de trappen waar de bar toen was. niet Paradiso en, in Amsterdam? Ja, yeah. in, in Amsterdam. Dat heb ik eigenlijk zo vanuit mijn instinct gedaan. Nu terugdenken, dan denk ik, ja, eigenlijk is dat heel raar. De allereerste keer dat ik... Op eigen, onder eigen naam uh, iets maakte, draaide ik gelijk al de zaken om. Hm. Dus het zit kennelijk in mijn systeem. Het zat er gewoon altijd in. Goed, deze uh, voorstelling, How Long Is nou uh, is dus in die uh, tramremise in uh, Rotterdam-Noord. Uh, je hebt er net al even een, een, een paar woorden aan gewijd. Maar ik dacht, het is toch misschien de moeite waard... om er iets meer over te vertellen. Hoe, ja. die, hoe die ruimte is. Ik, ik was er dus zelf. Ik, ik was getroffen door bijvoorbeeld de, de, de manier waarop. Het ja, dus liggen allemaal uh, stenen op de vloer. Hoe ja. die dus van ouderdom helemaal ingezakt waren. En hoe die tramrails erin liggen. Het ja. moet een heel oud gebouw zijn. Ja, het is ook een heel oud gebouw. Ik weet, moet nou eerlijk zeggen dat ik nou. niet even weet uh, uh, hoe, hoe, hoe oud. Maar uh, het is een oud aangetast gebouw. Wat bedoel je met aangetast? Je voelt dat er een leven en een verleden in is. Uh, er, zit, er, er, er zijn sporen, letterlijk door de tramrails. Maar ook gewoon, als je om je heen kijkt, je ziet bordjes, je ziet dingen geschreven op een muur. Er staan hele oude trams. Uh, het is ook een, een stalling, zou ik maar zeggen, van, van, van oude trams die daar uh, opgeknapt worden. Je komt niet in een nieuw, nieuw gebouw waar, waar nog een geschiedenis gemaakt komt. Is, is moet... Maar er, er wordt nog wel gewerkt, dus? Ja. Er zijn mannen die oude trams opknappen. Op ja. Die, die, ja. die, die met heel ze... veel liefde naar de, echt de meest beeldschone trimmetjes... volgens mij uh, iedere dag ja. met, een, uh, met een zakdoekje met spuug oppoetsen. Nou, het, het, het, nee, het gaat wel ruiger. Soms nee, zijn, maar die zijn er trams helemaal, helemaal aan. En uh, die, zijn ze, die zijn ze helemaal aan het restaureren. Ja, maar sommige ja. zagen er gewoon ja. fantastisch uit. Ja. Helemaal blinkend. Ja. En die mannen, wat, wat vinden die daarvan? Er komt er opeens... Uh, ja, ja, dat, is, Ik, dat, dat hij... is natuurlijk lastig in het begin. Want uh, ja, ja, daar weten ze niet wat ze daarvan vinden, waarschijnlijk. Ja, je, kijk. Um, dat, is, dat is een plek waar mensen dan die, die, die trams restaureren. En die moet even wennen aan het feit dat daar een, een choreograaf ineens binnenkomt. en uh, daar een, een voorstelling gaat maken. Nu zij zien wat we doen en hoe wij investeren in dat gebouw. en hoe we daar een iets neerzetten wat ook voor hen zelf heel, heel boeiend en fascinerend is... merk je ook dat zij zich meer betrokken voelen. Uh, het zijn ik, natuurlijk hele verschillende werelden die bij elkaar komen. Het zijn hele verschillende, verschillende werelden. En dat vind ik ook het spannende, uh, om, om die werelden bij elkaar te brengen. En, en, en, en de façades die gauw worden opgeworpen, om die af te breken. En ik moet zeggen, wij, uh, hebben al, ik heb een jaar geleden al contact gezocht met de RET... En die zijn heel open geweest. Die hebben mij uh, uh, echt mijn vraag wel uh, die hebben mij binnengelaten van ik, ik wilde heel graag in de Tremeremieze een voorstelling maken. En ik heb vervolgens met iemand, die heeft mij een rondleiding gegeven... en ik heb alle tramremises in Rotterdam gezien. Oké, okay, zijn er zoveel dan? Ja, super. Een hele, <laughs> hele geavanceerde mooie. En dan moet je ook met een helm op in de werkplaatsen. Dus het is fantastisch omdat je op plekken komt waar je nooit komt. Mm -hmm. En uiteindelijk is deze hebben we gekozen. Maar de RET is ook daarin. Een, ja, is echt een spanning partner daarin. Dat, dat is leuk dat je met elkaar optrekt om er iets bijzonders van te maken. Kan dat ook alleen maar in Rotterdam zo? Uh, ja, dat is natuurlijk een heel gevaarlijk antwoord. Ik, ik zeg natuurlijk <laughs> ja, want ik ben ras Rotterdamse. Maar ja. ik vind het wel super dat je op die manier uh, twee organisaties elkaar vinden en voelen dat ze iets elkaar te bieden hebben. Ja. En die mannen. Hebben die er al iets van gezien? Die, uh, die, die, die, die, die er nu die af en toe, toe een ja. beetje rond. Maar die worden allemaal uitgenodigd. Die gaan allemaal de voorstelling zien. En ik weet zeker dat ze nou super trots zijn... dat dat in hun huis gebeurt. Ja, dat, dat denk ik ook wel. En de omwonenden, wat, heb je daar dan ook contact mee? Die hebben we allemaal uitgenodigd. Wat vinden uitgenodigd. die daar dan van? Uh, iedereen uh, die in de, straat, uh, de straten in het wijk eromheen... die hebben allemaal een brief in de deur gekregen... Met, uh, waarin we verteld hebben wat we gaan doen... En, dat we natuurlijk uitnodigen om de voorstelling uh, te komen zien. En sommige mensen die vinden het fantastisch. Want die kennen Conny Jansen danst. En die vinden het super dat, uh, dat er iets in de, deze ruimte oh, gebeurt. En in, in dat gebied ook. Ja, en sommige mensen vinden stad. het een beetje eng. Want die denken, oh jee, wat gebeurt er dan? En parkeeroverlast en geluidsoverlast. Ja, ja. En ja, daar, daar zoek je natuurlijk oplossingen voor. Ja. Je gaat ook op andere plek parkeren. En we zorgen ook dat er geen geluidsoverlast is. Maar dat is inherent aan dit soort uh, uh, producties. Je zit met een heel vergunningenstijl. Uh, het, is, het, is, het, is lastig. het is een batterij om te organiseren. Ja. ja. Het is, uh, het, uh, maar toch, jij zegt ook al... zo'n plek geeft enorm veel meerwaarde. Ja. De, de, als die dansers dansen, dan, dan zie je ook dat stof dat helemaal uit die... Ja. Het stof van eeuwen, van, van, nou ja, misschien nog net niet, maar dan in ieder geval ja. toch wel bijna. Dat slaat dan uit die stenen en uit die stenen, stenen, uit en die uit stenen die rails, omhoog ja. en uit ja. die rails. Ja. En daar maak ik het ook op natuurlijk. Dus ik laat ze ook soms schuifelen met de voeten. En ik laat ze ook uh, hun stem gebruiken. Uh, uh, doordat niet in de zin dat ze teksten zeggen, maar wel de adem en klanken die ze daarmee maken. Uh, om ook de dynamiek van die beweging te versterken... en de akoestiek van die ruimte, die, die, heeft daar, die speelt daar ook mee. En op die manier laat je ook zo'n ruimte je eigenlijk... Ik zei het in het begin al, je ja. laat je inspireren... je laat je infecteren door zo'n ruimte. Ja. En, en ja, dat is nou juist het bijzondere. De ja. Ook de, de afmeting is zo anders. Gigantisch. Aankomen rennen in deze ruimte is ook echt een stukje aankomen rennen. Ja. Terwijl op het toneel ben je na 15 meter, sta je voorin. En ja. nu moet je 60 meter rennen. Dus dat geeft een andere dynamiek. Ja. Ja. Je noemde al even uh, het woord muziek. Ja. Je speelt een... Uh, een belangrijke ja. rol uh, in de voorstellingen. Ja. Nou, er staat gewoon een hele live band bij. Ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, eerst even um, muziek die je hebt meegenomen van iemand anders met wie je hebt samengewerkt. Anders ja. Soldaat. Dat moet je even vertellen. Want hij was nog niet zo lang geleden bij mij, hier in de studio, ja. hier vlak naast. In het Oog op Morgen, waar die ook uh, speelde. Dus ja. dat was ook echt uh, heel bijzonder. Nou, aan Soldaat soldaten heb ik uh, vorig jaar een voorstelling meegemaakt. Ik, ik werk vaak met live muziek en ik vind het dan spannend om muzikanten te zoeken... Die, uh, voor hen, voor, waar het voor hen ook een nieuw proces is om in zo'n voorstelling mee te spelen. En ik heb een voorstelling gemaakt die heette Zout. En dat is een voorstelling voor acht mannen. En ik wilde een negen, een, een, een, een, een, een, zeven mannelijke dansers en ik wilde een aagste man. En dat moest een gitarist zijn. En toen heb ik Anne het Soldaat gevraagd of hij uh, de muziek voor die voorstelling wilde componeren samen met Michel Barnabille. en om uh, um, dat live spelen. Dus die is gewoon met ons op tournee geweest. Die heeft gewoon een vijf kwartier lang op het uh, toneel, dus hoe noemen we dat, de sterren van de hemel gespeeld. Mm, ja. En het, het, het fantastische is in 2013 gaan we die voorstelling opnieuw uh, toeren en Anne is er weer bij. Goed. En uit die voorstelling gaan we nu iets horen. Nee, niet? Van, Dat zijn nee. Nieuwe, van, zijn nieuwe van zijn nieuwe CD. Maar op die nieuwe CD staat wel een nummer. Oh, ja. wat hij gemaakt heeft voor de voorstelling. Maar ik dacht misschien een lekker up-tempo nummer nu. On my way, Anne Soldaat. Crystal Ball. See the things to come The early light That scared the night Something tells me I'll be on my way Two floors up and down And I am back in shape Third floor's the crown A perfect mind So hard Luna, Mikke van der Wij, En Connie Jansen. Wij zitten hier met z'n tweeën in de studio. We praten uh, over haar 20-jarig jubileum als choreograaf. Maar ook over haar nieuwste voorstelling uh, die speelt How Long Is Now? Heet die... En die gaat aanstaande zaterdag in première in Rotterdam, Hillegersberg. In de Tremre Een bijzondere locatie. Uh, dan moet u, echt, uh, moet u echt gaan kijken. Het is, uh, het is heel mooi. Uh, wat er, er staat uh, dus is niet alleen... Uh, ja, er zijn niet alleen mooie dansers... maar er staat ook een hele band. Ja. He, je vertelde net over dat je met Anne Soldaat had samengewerkt. We hoorden van hem net het nummer On My Way. Waarom uh, doe je al die moeite... om daar zo'n hele live band neer te zetten? Want ja, je zei <lacht> net, het is een hele onderneming. Nou, ik wil het graag geloven. Maar dan ook nog eens een keer dit. Je maakt het jezelf nou niet bepaald gemakkelijk. Nee, nee dat is waar. Nee. Maar... Live muziek is zo fantastisch om in je voorstelling te hebben. En vooral als die live muziek ook speciaal gecomponeerd is voor de voorstelling. Want dan breng je eigenlijk twee werelden bij elkaar. De, de, de, de dans en de muziek. En samen... Omdat ja, maar het goed, alle... dat is bijna altijd samen toch? Dans en muziek. Ja, maar je kan ook een cd opzetten. Ja. En dan is de, de, de, de, de tijd is vastgesteld of je ja. zet een cd op van bestaand werk. Nu, we werken nu met, in How Long Is Nou met Alamo Racetrack. Mm -hmm. En dat is een vijfkoppige uh, band en uh, echt fantastische muzikanten. En die hebben de muziek ook echt gecomponeerd voor de voorstelling. Maar en, is samen, samen met jou? Of was het eerst, wat was er dan eerst? Gelijktijdig. Oké, okay, hoe doe en, je dat? Uh, praten, uh, demootjes maken. Ik repeteer met uh, uh, wat uh, demo's van hun in de studio. En dan daar weer over praten. Kan het een beetje dit, kan het sneller. Dit thema vind ik mooi, kan je dat thema nog een keer mm -hmm. herhalen. Nu moet ik iets Els hebben. Heb je niet een lage klank? Ik wil en ja, zo, ja. Dus. En zien zij dan ook iets? Zij kunnen niet zeggen, nou, nu wil ik hier graag dat de dansers heel hard rennen. Of dat en ze hier... komen ook naar de studio. En, ja. ook in, en wij, ik stuur uh, de... Uh, videoopnames okay. uh, door. En zo langzaam... Uh, ontstaat en groeit. En komen, ze zijn uh, een paar keer komen kijken. Mm. En, en, en, uh, ze zijn een hele week in de studio geweest. En hebben ze echt gereporteerd in de studio. En ja dat is geweldig. Want je moet je voorstellen... dan zijn die twee werelden allebei... levend. En uh, die beïnvloeden elkaar. En die, die, die, die, die ontmoeten elkaar. En... Uh, uh, die, die, de, de muzikanten raken geïnspireerd door de dansers... en de dansers raken geïnspireerd door de muzikanten. En dat is natuurlijk heel anders dan wanneer ik zeg... nou, ik heb een cd en die muziek vind ik mooi... en die zet ik aan en daar doen we het op. Kan. Is dat voor dansers niet makkelijk, hè? Mm, ja, dat ben je niet ja, mee bezig. Of ben je bent je niet bezig. Is... Nee. Je wil nee. gewoon het allermooiste yeah. het mooiste maken... en je wil iets waarachtigs maken... En... En die, we, hebben, we hebben muziek klaarstaan hè, van die LMO racetrack. Laat we even eens laten horen. Word she trouble, I hear the masters call. Your hands should not be worn. At least not all the time. Nice smells like lonely winter time. Set the autumn leaves on fire. Smokers up in the eyes. Ja. MUZIEK oh, oh, oh. Mooi, hè? Wat, wat zien we op deze muziek? Weet je dat precies? Uh, het begint met een, een vrouw die als laatste in de voorstelling komt. Eigenlijk een soort vergeten persoon. En die eist haar plek op. Uh, in de groep? In de groep. En uh, dat, gebeurt in, dat gebeurt op deze muziek. Ja. Dit was een, een nummer dat zij al hadden? Ja. Dit was een nummer dat zij hadden. En ik, uh, ik, ja, ik had zoiets van... Uh, uh, dit nummer vind ik mooi, dus ja... Uh, kunnen jullie dit bewerken? Want het staat, het staat in de voorstelling op een andere manier. Maar dat heeft wel als basis gediend voor uh, dat, dat moment in de voorstelling. Ja, nou, je, je noemde al iets: een vrouw die op het eind komt in, in, in een groep. Uh, dat is misschien een mooi moment om uh, even over te hebben waar die voorstelling eigenlijk over gaat. Dan nou, is het natuurlijk altijd: Dans heeft natuurlijk altijd iets, iets abstracts. Maar toch is, denk, is daar denk ik wel iets over te zeggen, over de thematiek. Ja, nou, je kan zeggen: in algemeniteit gaat mijn werk altijd over mensen over de mens en hoe die zich verhoudt tot de ander. Ik zie de mens uh, hè, als een sociaal dier... en wij bestaan juist doordat we met anderen zijn. Dus voor mij gaat het altijd binnen de groep over het individu... en, en de kracht van de groep, de kracht van het individu. Waar vind je aansluiting? In deze specifieke voorstelling... die gaat over het begrip tijd. Wat ook weer zo'n abstract thema is. Maar toch, we doen een poging... Het, voor mij gaat het over de beleving van tijd. Dus niet de kloktijd, maar de beleving van tijd. En hoe wij tijd eigenlijk enerzijds beleven. Het verleden in onze herinnering. De toekomst zit vaak in het verlangen naar. En dat is waar we naartoe willen. En dat heden, dat kan soms een soort moment zijn wat overgeslagen wordt. Omdat we of met het verleden bezig zijn of met waar we naartoe aan het gaan zijn. En voor mij is How Long Is Now, heb ik daarom... Uh, uh, terug willen brengen tot die be uh, drie begrippen. Herinneringen, verlangen en een nieuw begin. En het nieuwe begin is het nu. En wat we zien in de voorstelling... het begint eigenlijk met een man die, we, die alleen is. Die een beetje verzonken is in zijn eigen spel, in zijn eigen gedachten. Die danst. En die danst. Ja. En die langzaam omringd wordt door negen andere personages. En... Hij is eigenlijk de verbindende factor in alle scènes die komen. Het zijn soms flarden. Het is niet altijd vanzelfsprekend. Ik wilde ook een voorstelling maken die de verbeelding wil, zou prikkelen. De fantasie. En die ook schoonheid zou brengen op deze plek. Maar die man is een soort uh, verbindend element. Hij staat tot iedere danser wel heeft hij een relatie. Zijn die vrouwen... Zijn dat, is dat een verlangen? Die mannen zijn dat altijd ego's. En uiteindelijk... Is het idee dat je, dat je eigenlijk bij jezelf kijkt, dat je naar die voorstelling kijkt... dat je denkt, zien we nou het verlangen van die man? Of kijken we nou naar herinneringen van hem? Of is dit wat nu op dit moment gebeurt op deze plek? En dat zijn een beetje de gedachten die voor mij onder deze voorstelling door uh, zijpelen. Ja, maar uh, mensen kunnen daarbij denken wat ze willen. Ja, maar dat vind ik ook het mooie van dans <laughs> ja. en, mu en muziek. Ik heb een aantal inspiratiebronnen, van daaruit maak ik. En natuurlijk inspiratiebronnen, zeker ook de dansers. En het mooie vind ik dat als het publiek naar de voorstelling kijkt... dat ze vanuit hun eigen referentiekader naar iets kijken... en daar weer een laag bij maken. En je hoeft helemaal niet te denken, wat zou zij bedoeld hebben? Helemaal niet, ga maar lekker kijken ja. en laat je meevoeren. Het zijn tien hele verschillende dansers, ja. hè, uh, fysiek ook heel verschillend. Het lijkt wel alsof je geprobeerd hebt om tien dansers bij elkaar te zoeken die waarvan van wie niemand op de ander lijkt. Ja. Nou, dat klopt. Er zitten zit een hele, hele lange, prachtige zwarte danser zitten erbij. Er zitten heel mooi roodharig meisje bij. Er zit in een Aziatisch. Nou ja, fijn. Een Japanse ja. Nou ja, ja. van alles en nog wat. Ja. Italiaanse. Uh... Nee, dat klopt. Ik, ik, ik hou van het verschil tussen mensen. Ja. Ik vind het mooi als mensen hun eigen dromen hebben, hun eigen daden en hun eigen, hun eigen identiteit. En dat je... Dus ik probeer dat verschil op toneel te brengen. Ik wil de wereld daar brengen en Tegelijkertijd zoeken naar wat ons verbindt. En zonder verlies van eigenheid, toch dat gemeenschappelijke zoeken. Want uh, komen mensen echt naar jou toe om te zeggen: ik wil bij jouw gezelschap dansen? Ja. Omdat je natuurlijk, je hebt natuurlijk toch een, een faam verwor verworven in, in de loop van die twintig jaar. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Mm -hmm. Mensen weten waarschijnlijk wel hoe je werkt. Tenminste, mensen ja. uit die wereld die weten dat. Ja. En die, die voelen zich dan aangetrokken tot jouw manier van werken. En die, die, die dienen zich aan. Hoe gaat dat? Hoe... Nou, er komen elke week wel mensen uh, uh, ja. op de e-mail binnen... en met de vraag of ze mogen auditeren. Echt maar ja, ik heb natuurlijk niet altijd plek. En oh. één keer in het jaar organiseer je ook een auditie. En dan komen mensen... En dat is op, zijn best wel intense processen. Want dan ben je een heel weekend echt aan het kijken en aan het zoeken naar dansers. Kijk, als mensen... Als dansers bij mij komen, dan, dan weten ze ook dat het gaat. Ze moeten een goede technische danser zijn. Weet je. je. moet dat, dat, hè, dat instrument, je lichaam, dat moet je beheersen. Maar ze weten ook dat ik nog iets anders bij ze zoek. Ik zoek een persoonlijkheid, ik zoek een creativiteit. Ik zoek uh, uh, avontuur. Uh, ik, en dus ik betrek ook dansers in het, in het creatieproces. Als wij beginnen, is het eigenlijk een vrij open begin... Ik heb heel veel ideeën en heel veel inspiratiebronnen. En ik heb gesprekken gehad met alle an andere, andere artistieke medewerkers. De decorontwerper, de dramateur, de kostuumontwerper, de lichtontwerper. Dat zijn allemaal mensen... Dat is mijn artistieke team waarmee we een soort kern zoeken. En als ik met die dansers ga beginnen... dan moet ik hen in mijn gedachten sluizen. Dus dan ga ik veel met ze praten. Ik laat ze dingen zien. Ik geef ze opdrachten. En uit die open structuur... Distilleer ik natuurlijk ook heel veel eigenheid van iedereen. En uiteindelijk zet ik dat in een soort, komt dat in een soort sluis in mijn hoofd. En ja, daar komt die voorstelling uit. Dus uiteindelijk is het een, alles is gekozen. En um, die voorstelling is, is opgebouwd uit honderdduizend keuzes. Aha. Maar de weg naartoe, daar laat ik ruimte voor het moment. Gaat het ook wel eens mis? Dat een danser bij je komt en dat het uiteindelijk toch niet werkt? Omdat het toch een hele specifieke manier van werken is? Nou ja, wat je wel merkt is dat je, dat je in je coaching ook heel specifiek moet coachen. De ene danser kan je wat meer vrijheid geven. Omdat hij dan juist kan creëren. De andere moet je juist heel erg veel sturing geven. Omdat hij zich anders verloren voelt. Maar op je probeert het hen natuurlijk ook aan te leren... omdat ze daardoor zelf zich ook veel meer ontwikkelen. Want het zijn dus mensen uit alle mogelijke windstreken en landen... Ja. en die, die, die, die zitten niet vast in je groep, ofwel? Nee, dat heeft een beetje te maken met de financiële situatie... dat we geen jaarcontracten mm -hmm. hebben... Mm -hmm. Deels vind ik het ook goed dat zo'n organisatie niet dichtslipt uh, met uh, allemaal dingen. Maar je begrijp, uh, toch merk je dat er een kern van dansers is, is die jaren meegaan. En dat dat een soort natuurlijke uh, uh, relatie is. Er gaat iemand weg en ik zoek nieuwe mensen. Ik zoek ook altijd nieuwe stagiaires, jonge mensen die in dat proces moeten komen om te leren. Want ik vind het wel belangrijk dat er, dat er elke zuurstof binnenkomt. Dat alles mentaal in beweging blijft. Dus dat, dat, dat, dat, dat mensen zich weer... Als je, als je twee nieuwe mensen in een groep brengt... moet iedereen zich opnieuw nieuw herdefiniëren. Ja. En in dat moment zit mijn kans om mensen wakker te schudden... en uit hun routine te halen. Want ik haat routine. Ja. En daarom ga ik op een gekke locatie, sta ik in de theater... kom ik op een festival. En die mensen die wonen dan ook in Rotterdam? Uh, soms, ja, uh, het is, ja. Het is een hele internationale wereld, hè? Die ja, gaan uiteindelijk moeten die wel, wel in Rotterdam wonen. Maar er zijn ook veel mensen internationaal die in Nederland opleidingen doen. Ja. Want de danswereld is ook in, binnen de opleiding al heel internationaal. Krijg je veel reacties eigenlijk op je, op je, op je choreografieën? Ja, we krijgen regelmatig e-mail binnen. En, uh, ja, dat mensen nee, iets, omdat je uh, zei van ik heb er toch wel een bepaalde bedoeling mee. Nee, heb je het idee dat dat ook echt aan, aankomt? Of, uh, ja, ik denk wel... Uh, ja, het is nou een beetje maf om te zeggen... maar wij, we trekken een, een groot en divers publiek. Divers publiek. <laughs> ja, nee, ja, dat is zo. En dat, dat is, dat is zo'n marketing slogan, maar kan niet, het niet. Nee, het, het, is, het is gewoon zo. En ik vind dat zelf heel prettig. Ja. Dat uh, ik... ik ik vind het ook fijn als ik mensen ontvan ontvankelijk kan maken voor de danskunst. En dan hoop ik dat ze ook nog naar andere dingen gaan kijken. Maar je merkt uit de reactie wel dat mensen zich aangesproken voelen. En ik denk dat het te maken heeft met het feit dat mijn werk gaat over mensen. En je ziet ook mensen op het toneel. Hè? Die, die wereld waar jij het net over had, ze zijn allemaal zo verschillend. Ja. Je ziet mensen met karakter. En je ziet mensen die ontwapenend zijn, breekbaar, maar ook oersterk. En nou, het, is, het lijkt mij om namelijk... Kijk, dansen is... Ik heb, zo, ik heb heel veel bewondering voor dansers, hoor. Begrijp me goed. Sowieso. En altijd als ik een voorstelling zie, dan denk ik... Poeh, uh, fysiek is dit zwaar. Maar ik dacht hierbij nog extra zwaar. Want ja. die, die, die, die miezen. Het is daar koud. Hè? Dus de... de, de ja, ja, je, je koud, ziet ze ook, dus als de... ze even niet aan de beurt zijn... dan zie je ze ook met van die paardendekens omstaan ja. om zich warm te houden. Ja. Weet je, en uh, ze, ze dansen dus op, op heel, uh, ja... Geen, op stenen, niet op, op een dansvloer. Op, op stenen, ja. ja, ik vroeg ja. me nog af, want ze vallen dan ook op die stenen. Hebben ze speciale schoenen... ja Nee, kijk, daar, daar zijn we het. Kijk, het feit dat in het toneelbeeld zijn paardendekens verwerkt. Die liggen er niet alleen voor de mooie geit. Nee, nee. Die liggen ook omdat ik weet dat als ze stilstaan, ze ja. zweten, dan koelen ze af. Ja. Dus uh, er zit ook bijna geen vloerwerk, geen grondwerk in. Terwijl normaal is in mijn werk grondwerk. En dat is dus weer het bijzondere. Terugkomend op hoe laat je je verkleuren door zo'n ruimte. Ja, ja. Daar ga ik geen grondwerk doen. Dus die dynamiek en die rauwheid... Ze vallen niet vaak en ze rollen niet vaak. Af en toe wel trouwens. Ja, maar zo'n minimaal. De overhemd is dan ook helemaal, ja. zo, helemaal bruin aan de achterkant. Ja, maar echt sliden en rennen en glijden nee. over de vloer... dat doe ik niet, terwijl ik dat anders wel doe als ik in het theater ben. Nee. Dus moet ik die rauwheid op een andere manier zoeken. En dat is nou juist de prikkel die zo inspirerend is. Je gaat andere wegen zoeken om te vertellen wat je wil vertellen. En um, kijk, natuurlijk, dans is topsport. En ja. op deze manier dansen is helemaal ja, topsport. Het is heftig, het is heftig fysiek dansen, hè? Ja. Ja. wat je laat doen. Ja. De dans is natuurlijk altijd fysiek, maar ik had het idee... dat dit nog wel extra was. nou Dit is aan de ene kant heel rauwe dans... en aan de andere kant heb ik ook geprobeerd... Uh, uh, om schoonheid te brengen in die locatie. Om, om ook, uh, met heel mooi belicht. Ja, ja, we maken met elkaar een wereld. En met elkaar bedoel ik het lichtontwerp, het toneelbeeld... Uh, het, de kostuums, de video, de muziek... De dramaturgie met elkaar maken we een wereld waarin die dan zich afspeelt. En doordat we dat als team zo met elkaar maken, dat maakt die voorstelling, dat werk ook zo communicatief. Snap je? Het is niet een gesloten, het is niet een gesloten wereld. En daar staan dan ook nog eens. Tien personages in die wat te vertellen hebben. Nee, het is niet zo dat je, zoals in een theater, je gaat zitten, en er is een gordijn, en dat wordt opgetrokken, en er wordt gedanst en het gaat weer weer dicht. Nou ja, goed. Dat ja, vind ik ook mooi. Spreken. En vind ik soms ja. ook heerlijk <laughs> om te doen hoor. Laten we wel zijn. Want ja. één keer in de twee jaar zo'n uh, zo locatie. Dat is. Uh, hakt dat, erin. dat hakt erin. Omdat je bent een jaar bezig met voorbereiding om dit voor elkaar te krijgen. Maar als ja als het één keer staat, keer dan staat. kom je een hele wereld binnen. Ik, ik heb begrepen dat het de bedoeling is dat mensen daar ook uh, kunnen eten. Ja. We willen daar Waarom? ook. We wil, nou, we, we hebben ook uh, altijd zoiets. We proberen er nog iets speciaals extra mee te uh -huh. doen. Dus mensen kunnen daar. Dus we hebben zelf een restaurant gemaakt daar. We, we werken samen met een, uh, een, een heel leuk bedrijf wat de keting doet. Dat is Picnic Rotterdam. En er zijn, vrijdag en zaterdag zijn er na de voorstelling, zijn er nagesprekken. Dan is er een, elke avond een andere gastheer of gastvrouw. En die praat met mij. En nog een gast, kan een danser zijn of een van de vormgevers. Dus op die manier proberen we uh, mensen ook op een andere manier... in die ruimte te laten zijn en op een andere manier informatie te geven. Hm. Is het lastig om uh, in deze zware tijden voor de cultuursector... het hoofd boven water te houden? Ja, het is vechten, ja? maar dat is het al twintig jaar lang. En het is natuurlijk, nu zitten we helemaal in een hele moeilijke tijd... waarin zoveel bezuinigd wordt... Hm. En ik denk dat we dat volgend jaar, wanneer die bezuinigingen echt uitgevoerd zijn... en we het resultaat daarvan zien, dat we dan ook gaan voelen uh, wat we missen. Ja. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, ja. ik, ik begrijp dat je voorlopig nog subsidie hebt gekregen. Ja, ik mag mij rijk prijzen. En dat meen, dat, ik voel me daar ook echt rijk mee. Omdat ik besef dat, ik, uh, dat er veel mensen om me heen zijn die, die uh, andere verhalen hebben. Ja? Wij hebben zowel van het, uh, van het Rijk als van de stad Rotterdam uh, onze subsidie uh, uh, gekregen. En we kunnen doorgaan op de voet zoals we nu zijn. Uh, we moeten daar wel eens wat meer voor doen. Dus het wordt... Wel uh, aanknijpen, maar we zijn er en we kunnen goed door. Ja. En dat is in deze tijd al een groot goed. Ja, uh, ik, ik weet dat jij ook af en toe voor het programma... So You Think You Can Dance uh, werkt. Hè? Daar maak ja. je af en toe een choreografie voor. Is dat dan omdat je denkt, ja, ik moet dat doen... want anders dan, dan kom ik financieel niet rond? Of is dat iets waarvan je zegt... ja, maar dat vind ik ook een hele leuke, interessante wereld. Want het gaat mij meer toch om de dans... en niet zozeer dat ik altijd in mijn eigen sfeer moet zijn. Nou, ik doe het niet voor het geld... Dat er zeiden, want zoveel krijg ik niet. Of kon niet als dat nee. nee, maar dat nee, verwachten mensen misschien niet zo gauw van jou: dat je ook bij zo'n programma betrokken bent. Um... En dat is toch wel leuk? Nou maar... ja, ik, uh, ik, uiteindelijk denk ik wel dat ze het van mij kunnen verwachten, want ik ben een brugbouwer. Ja. En uh, wat ik. Uh, uh, ik ben daar als gastchoreograaf verbonden, ik ga het nu weer. Uh, twee keer doen. En ik werk graag met jongeren. En dat is natuurlijk een, een, een programma... wat zich met name richt op jongeren. En ik vind het belangrijk om daar... moderne dans in zo'n programma te brengen. En dan ook is het voor mij leuk... als het mijn moderne dans kan zijn. zodat je toch ook Want iets... anders krijg je te veel... breakdance... Uh, ja... Ja, er zijn de meer moderne danschoreografen daar. En uh, dus uh, dat is ook het interessante van het programma. Dat het zo'n diversiteit is. En dat die mensen die aan het programma meedoen... De een is een breakdancer, maar die staat wel in de klassieke choreografie. Of in steldans of in moderne dans. En wat er dus gebeurt, die dansers onderling... die allemaal binnenkomen uh -huh. met ik ben dit en ik ben dat en ik ben zus... die krijgen zoveel respect voor elkaar. Omdat ze ineens zien, goh, klassiek dansen, zo... Dat is een dingetje. Ja, ja, ja. Of die klassieke dansen. Zo, dat uh, poppen en lokken. Dat doe ik niet even. En dat, daar, ik hou van muren neerhalen. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik boeiend. En dat vind ik de waarde van dat programma. Ja. En dan kun je je eigen choreografie aan uh, iemand in laten studeren. Ja, Gaat dat en die zo? Pas ik, ja, die pas ik wel aan natuurlijk aan... Uh, je weet, je, er komen twee dansers bij elkaar waar je nog nooit mee gewerkt hebt... die ook niet de ervaring hebben van de dansers waar ik normaal mee werk. Nee. Dus ik ga toch kijken hoe ik dan iets van mijn eigen dansidioom... toch bij hen, bij hen kan brengen waardoor zij, en dat ze er toch goed uit blijven zien. En, en dat gaat? Dat is knokken. Ja. Dat, is ga, dat gaat niet vanzelf. Nee. Maar nee het dan. ligt ook heel erg aan de, aan de mensen die je hebt. Maar dat is een uitdaging ja. en, uh, en je bereikt er veel jonge mensen mee. En dat vind ik toch belangrijk. Om, ja. om dat te doen. Ja, Voor mensen die uh, benieuwd zijn geworden. Uh, en die zeggen. nou, Ik zou eigenlijk wel eens een choreografie willen zien. Van, uh, van Connie Jansen. Die kunnen naar onze Facebook site gaan. Want uh, daar is er een opgezet. Uh, uh, Begreep ik. En nu ik toch uh, het woord tot u uh, richt. Zal ik het meteen maar even zeggen. Dat u tweede uur uh, kunt bellen. U kent het nummer misschien. 0800 1121. En het, uh, ja, het leek me toch. Het leukste om het, dat tweede uur tussen één en twee met u uh, te praten over dansen. Ja, ik denk dat er heel veel mensen zijn die dansen gewoon hier niet. Op allerlei mogelijke manieren. Dans is eigenlijk uh, ontzettend in de lift. Ja? Ja, je merkt het. Uh, ja, het leeft. Het leeft echt. Je merkt het in het theaterbezoek en uh, de reacties die we krijgen. Hoe zou dat komen? Um... God, dat vind ik nou een moeilijke vraag. Hoe zou het komen? Ja, je hebt altijd, het zijn altijd van die golven. Die, die, die, die je hebt. en Sommige mensen denken, ja, het komt omdat er nu zoveel tv-programma's zijn over dans. Maar aan de andere kant kan je ook denken, die tv-programma's zijn er... omdat de tendens is dat dans populair aan het worden is. En dat je met elkaar uh, het onder de aandacht brengt. Ja, want je hebt natuurlijk niet alleen uh, So You Think You Can Dance... waar jij dan soms aan meewerkt, maar ook... Uh, hoe heet dat? Uh, wallroom? Uh, ja. Uh, hoe heet dat nou? Strictly Come Dancing, ja. ja. Kijk jij daar nou wel eens naar? Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen, ik kijk niet zo heel erg veel tv, want ik, nee, ik ben s'avonds altijd aan het werk. Nee, dat begrijp ik. Maar ja. vind je zoiets dan ook wel aardig om een keer te zien? Of zeg je nou, dat vind ik nou echt totaal oninteressant? Nou, ik ga er niet van nee. niet voor aan de buis zitten. Nee, maar goed, nee, dat, is ook, dat is ook helemaal niet erg. Maar het is wel iets waar ontzettend veel mensen gewoon plezier aan beleven. Ja, nou, er is niks mis mee. En er zijn heel veel mensen die daarvan genieten. En, ja, uh, nee. Maar goed, oké, okay, dansen dus. Daar wil ik met u het twee uur over hebben. Wat, wat, wat doet het met u dansen als u het ziet? Of misschien danst u zelf? He, wanneer heeft u voor het laatst uh, gedanst? En uh, bij welke gelegenheid? Ja, Er, er moeten fantastische verhalen over te vertellen zijn. Misschien bezoekt u zelf dansvoorstellingen. Misschien uh, heeft, he, bent u bij uh, een voorstelling van Connie uh, Jansen dans geweest. Dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Dus wat voor indruk dat op u gemaakt heeft, nou, dat wil ik dan ook wel heel graag horen. Nogmaals 0800-1121. U kunt ook een mailtje sturen naar casaluna.ncv.nl. Of u kunt twitteren naar hashtag Casaluna. Goed. Ja, Corny, we zijn uh, al bijna door, uh, door de drie kwartier heen. Het gaat uh, heel, snel. Het, het gaat heel mm -hmm. erg snel. Je ziet de première met vertrouwen tegemoet. Ja. ja, ja het of moeten is altijd... er nog puntjes op de i? Altijd puntjes op de i. Ja, wat dan bijvoorbeeld? Uh, timing is dat. Een dingetje dat, uh, dat, je, dat, je, dat het blijft sturen, Dat die voorstelling door blijft ja. gaan. Uh, wat technische dingen. Ja, en, maar goed. Dat hoort erbij. Het zit goed. Uh, als u een bijzondere voorstelling wil zien, dan moet u zeker daar naartoe gaan. En het is ook helemaal niet moeilijk om er te komen. Ik ben gewoon met de trein naar Rotterdam-Noord gegaan... en dan stoppen ook twee trams. Nou, dat is natuurlijk wel heel mooi, daar vlak bij die tramremise. Dankjewel, je Connie. Heel veel succes met de voorstelling How Long Is Now? En nu hoor ik zo meteen graag. Ik? ik, ik, ik, ik, ik, ik en ik ik ben niet alleen. Kunnen jij een CRV? Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 23. Superdetective Blomqvist heeft een assistent. Nu nog een regio's en een vergrootglas. En het begint ergens op te lijken. Lisbeth Salander. Het punkertje van Armanski werkt vanaf nu samen met Michael Blomquist. Een snelle journalist met een onuitputtelijk libido... en een met piercing behangen computerhacker met een humeur als een aanbeeld... zoeken samen met degene die in 1966 Harriet Wanger vermoordde. Als Henrik Wanger het hoort, krijgt hij er nog een hartaanval bovenop. Ik wil inzetten op een spread van twee pagina's. En vooral de focus op de bron van inkomsten leggen. Ja? Ja, hoor, dat is goed. Weet ik niet. Ik kan het hem even vragen, ogenblik. Christer? Ja? Henry vraagt of hij zelf voor beeldmateriaal moet zorgen. Of ga jij nog op pad voor een portret? Uh, ik moet even in mijn agenda kijken. Zeg maar dat ik hem straks bel. Henry? Oh, je hebt het gehoord. De hele straat heeft jullie gehoord, stelletjes. Heel lelijk Mika! Hé, hey, hey, kijk eens wie we daar hebben. Henry, ik ga ophangen. Michael loopt net binnen. Christa belt je. Ciao! Is dat uh, baartje uit luiheid of is het zo koud daar in het noorden? Ik werk me kapot, Christa. <lacht> oh, waarom heb je niet even gebeld? Het was niet gepland. Ik dacht, ik wip even aan. Ik ben zo weer weg. Dus je komt niet terug? Nee, nog niet. Mijn contract loopt nog een half jaar. Ah, jongens, niet zo sip. Schenk eens koffie in voor de gast of hebben de etiketten met mij het pand verlaten. Komt eraan. Hoe is het met Hendrik? Zijn toestand is kritiek, maar het is een taaie. Had meneer daar nog wat bij gehad willen hebben? Een sembla of een kaneelbroodje? Ga zitten, Christen, en Sloof je niet zo uit. Ik wil weten hoe het hier gaat. Wat zal ik zeggen? Ja. Uh, het gaat eigenlijk heel goed... Zowel het aantal adverteerders als het aantal abonnees wordt groter. Ja. Maar ook de onweerswolk die Jane Dolman heet. Hoe vertel? Nou, uh, toen we de overeenkomst met Hendrik Wangeren hadden ondertekend... hadden Christen en ik de keuze om of de hele redactie te laten weten... dat het faillissement was afgewendeld, of... of... of een paar medewerkers selectief te informeren. Ik ben misschien paranoïde, maar ik wilde niet riskeren... dat Dolman het verhaal voortijdig naar buiten zou brengen. Nee. Dus we hebben besloten op hetzelfde moment de hele redactie te informeren. We hebben het dus meer dan een maand verzwegen. En? Ja, het was het eerste goede nieuws in een jaar. Dus iedereen was enthousiast. Behalve Dalman. Hij was, uh, ja, hij was razend, omdat we niet eerder wat hadden gezegd. Enig idee waarom? Ja, dat, uh, dat moet Erik hem maar vertellen. Ik mag die man sowieso niet. Het was een fout om hem aan te nemen. We hebben hem aangenomen toen dat gedoe met Werner Ström al bezig was... Ik, ik, ik kan het niet bewijzen, maar ik heb het gevoel dat hij informatie lekt. Vertrouw op je instinct, Ricky. We, misschien is hij alleen maar een klootzak die slechte vibes uitstraalt. Ja, ja. hou me in de smiezen. Ik moet er vandoor. Zal ik je even naar het station brengen? Nee, ik ben met de auto. <laughs> Jij? Ja, geleend. Ik spreek jullie snel. Heel he, en... Ik weet toch zeker dat het hier. Voor deze laatste stond open. Er is godverdomme iemand in mijn huis geweest. Slot ik zelfs een kind open? Kut! Hallo? U, u, u spreekt met Blomqvist. Er is dus iemand in mijn huis geweest. Ik zou willen dat u vanavond nog langskomt om alle sloten te vervangen. Ik betaal het dubbele. Ja, dat is fijn. Tot zo. Met Michael Blomqvist. Ik ga akkoord. Je kan contact opnemen met Armanski over het contract. Lisbeth, dat is nog eens goed nieuws en je timing kon niet beter. Ja, wordt het je te veel? Iemand heeft in mijn spullen gesnuffeld en die weet nu meer dan mij lief is. Jij snuffelt als journalist zelf toch ook? Wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, dat is hetzelfde, Blomquist. Nou, wij journalisten hebben een ethische code. Oh ja? Ja. Als ik schrijf over een smeerlap in het bankwees... dan laat ik zijn of haar seksleven buiten beschouwing. Ik ga echt niet schrijven dat een cheque-vervalshaar lesbisch is... of uh, met zijn hond doet. Ook al is dat zo. Ook smeerlappen hebben recht op privacy, oké? Okay? Jij hebt zitten rommelen in mijn privéleven. Niemand hoeft te weten met wie ik seks heb. Jij vindt dat ik dat niet aan vrode had moeten vertellen. De halve stad weet van mijn verhouding met Erika. En het gaat om het principe. Ja, dan is het misschien wel handig voor jou om te weten dat ik dus ook principes heb. En die komen ongeveer overeen met die ethische code van jou. Ik noem dat het Salanderprincipe. Ik vind dat een smeerlap altijd een smeerlap is. En als ik zo iemand kan beschadigen door shit over hem of haar naar boven te halen... dan is dat zijn of haar verdiende loon. Eigen schuld, dikke bult. <laughs> Lisbeth. Ja? Volgens mij ben jij de aangewezen persoon om de smeerlapperij hier te ontrafelen. Wanneer kun je komen? Meneer Blomquist? Ja, dat ben ik. Meneer Wanger zei al dat u zou komen. Zou u met me mee willen lopen? Hoe gaat het met hem? Hij is zwak. U mag maar heel even met hem praten. Nou, ik krijg van u ongetwijfeld de allerbeste zorg. Hier is het, meneer Blomquist. Twee minuten, niet meer. En geen opwinding, alstublieft. Geen opwinding, nee. Goed, tot zo. Dag, Hendrik. Dag, Mika. Nieuws? Ik ben nog bezig een aantal dingen na te trekken. En ik vertel het je zodra je beter bent. Ik moet een paar dagen weg. Maar... Nee, nee, ik verlaat het schip niet. Ik heb met Dirk Vrode afgesproken... dat ik aan hem verslag uit zal brengen... als jij dat goed vindt. Oh ja, de Dirk is... is mijn vertegenwoordiger... in alle opzichten. Michael... als ik het... Uh, niet red wil ik echt wel dat, dat jij het werk in elk geval afmaakt. Maar natuurlijk, dat beloof ik. Dirk heeft alle vo volmachten. machten. Ik wil dat je weer beter wordt. Ik zou werkelijk heel boos worden als je er nou tussenuit piepte... net nu ik zo ver gekomen ben <laughs> met mijn werk. De twee minuten zijn het om, Ja voor de ja. ja. Een pittige tante. De volgende keer dat ik langskom, praten we langer. Oké? Okay? Hou je daar? Ja. Hier. Ik wil niet dat je Henrik nog verder lastig valt. Cecilia, wanneer ben je teruggekomen? Hij is ernstig ziek, Michael. Hij mag op geen enkele manier worden belast. Ik begrijp je ongerustheid en ik ben het volkomen met je eens. Dirk vrode zei dat Hendrik erg geëmotioneerd geraakt was... tijdens jullie gesprek over Harriet. Hendrik heeft een ernstige vorm van aderverkalking. Hij had ook een hartaanval kunnen krijgen van een toiletbezoek. Het spijt me van Hendrik. Ja. Denk je dat we even kunnen praten? Het spijt me dat ik je de bons heb gegeven. Ik begrijp dat je kwaad op me bent. Maar... Ik weet even niet zo goed uh, wat ik met mezelf aan moet doen. Hey, wacht, even, wacht even, je begrijpt me verkeerd, Cecilia. Ik ben absoluut niet boos op je. Wat mij betreft zijn we nog steeds vrienden. Maar als je hem niet meer wilt zien, als, als, als dat jouw beslissing is, dan heb ik daar respect voor. Ik ben niet zo goed in relaties. Ik ook niet. Maar ik wilde je eigenlijk over iets anders spreken. Hoe bedoel je? Weet je nog die keer dat wij elkaar voor het eerst zagen... toen jij in januari naar het gastenverblijf kwam? Ik zei toen dat waar we over spraken of de record was... en dat als ik je echte vragen zou moeten stellen, ik een seintje zou geven. Wel, dat is nu. En het gaat over Harriet. Wat, ben jij een rat? Cecilia, ik heb dingen gevonden waar ik met je over moet praten. Begrijp jij dan niet dat die hele verdomde jacht... op die stomme Harriet bezigheidstherapie voor Henrik is? En je begrijpt natuurlijk ook niet dat hij daar misschien dood ligt te gaan... en dat hij echt niet ligt te wachten op dingen die hem valse hoop geven. Jij mag dan wel denken dat dit een hobby is voor Henrik... maar ik heb meer nieuw materiaal gevonden... dan wat er de laatste 35 jaar of zo boven is komen drijven. Er zijn niet beantwoorde vragen in het onderzoek... en ik werk in opdracht van Henrik Wanger. Als Henrik doodgaat, dan houdt dat onderzoek heel snel op. En dan vlieg jij er als eerste uit. Michael. gaat het? Dank je, Martin. Nee, het gaat alweer. Ik moet gewoon van de sigaretten afblijven. Ja, dat lijkt mij. Ja. Kan ik je borrel aanbieden? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dank je wel. Weten we niet? Ja, dat is ook verstandig. Ja, ik trek alleen even andere kleren aan. Ik ga zo een hapje eten in de stad. Ehm, <lacht> um, ja, Michael, ik heb uh, Cecilia gesproken oh. en die is momenteel een beetje over haar toeren, want oh. zij, uh, zij, en Hendrik zijn erg close. En ik hoop dat je haar kunt vergeven als ze, uh, ja, iets onaardig zegt. Ja, ik ben erg op Cecilia gesteld. Ja, maar ze is er wel falikant tegen dat jij in het verleden zit te graven. Wat vind jij? Ja, ik weet het niet. Uh, kijk, Harriet was mijn zus, maar op de een of andere manier staat het zo ver van me af. Dirk Vrode zei dat je een waterdicht contract met Hendrik hebt dat hij alleen zelf kan verbreken. En ik ben bang dat gezien zijn hart aanval... Ja, dus je wil dat ik doorga? Heb je al iets gevonden? Ja, sorry, Martin, maar het zou contractbreuk zijn als ik je iets vertel zonder toestemming. van Ja, tuurlijk. Snap ik. Snap ik helemaal. Hendrik denkt zeker dat er een complot achter zit. Maar wat ik vooral niet wil, is dat jij hem valse hoop geeft. Dat doe ik niet. Het enige dat ik hem geef zijn feiten. Die kan ik documenteren. Mooi. Heel goed. O, oh, trouwens, nu we het er toch over hebben... er is ook nog een ander contract om over na te denken. Ja? Omdat Hendrik momenteel ziek is... en zijn verplichtingen in het bestuur van Millennium niet kan nakomen is het aan mij om zijn plaats in te nemen. En we moeten maar eens een bestuursvergadering houden om de situatie te bekijken. Dat is een goed idee. Maar voor zover ik weet is al besloten dat de volgende bestuursvergadering pas in augustus gehouden wordt. Ja, dat weet ik. Maar misschien moeten we die vervroegen. Hoezo? We moeten kijken wat het beste is voor Millennium, uiteraard. Maar ook wat het beste is voor Wanger. Ja. Nou, je hebt de verkeerde, Martin. Ik zit momenteel niet in het bestuur van Millennium. Ik neem contact op met Erika Berger. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, je hebt gelijk. <laughs> ik, uh, ik praat wel met haar. Doe dat. Doe dat. Tot gauw. Tot gauw, Michael. En uh, die borrel hou ik te goed, hè? Eikel. Dit is de voicemail van Erika Berger. Laat een bericht achter met uw naam, telefoonnummer... en graag het onderwerp van uw gesprek. En dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Hé, hey Erika, uh, bel me even terug. We hebben een probleem. U hoorde onder andere Victor Reinier, Erik van der Donk... Oda Spelbos en...